Just can't afford. Say it's not true. You can say it's not right. So hard to believe the size of the crime.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 Vorig jaar mei sprak de minister al met de branche af dat het aantal duurzame producten in de winkels elk jaar met 15% moet groeien. Scharrelkip en goedgekeurd kalfsvlees zijn sindsdien beter verkrijgbaar. Maar over het aanbod van duurzaam varkensvlees is de minister niet tevreden. Verburg wil verder het stunten met goedkoop vlees zoals de kiloknallers aan de orde stellen. Ze vindt het in strijd met het doel om mensen over te halen meer diervriendelijk geproduceerd vlees te kopen. De Rotterdamse korpschef Meiboom heeft burgemeester Abutaleb... advies uitgebracht over maatregelen om zijn korps beter te laten functioneren. Taleb gaat de brief van Meiboom bestuderen... en beslist vervolgens welke maatregelen worden doorgevoerd. Over de inhoud van de brief en de voorgestelde maatregelen is niets bekendgemaakt. Taleb wilde dat Meiboom met voorstellen kwam... om een herhaling van fouten zoals bij de rellen van Hoek van Holland in augustus te voorkomen. Toen dreven groepen hooligans de politie in het nauw... en werd een man door een politiekogel gedood geconcludeerd werd dat de autoriteiten rond het strandfeest fout op fout hadden gestapeld. De Franse filmregisseur en scenario-schrijver Éric Romère is overleden. Met onder andere François Truffaut en Jean-Luc Godard was hij een van de mensen achter de Nouvelle Vague. Romère kreeg twee Oscar-nominaties voor zijn film Manu chez Maud... en zijn daaropvolgende volgende film Le Genou de Claire uit 1970 was een internationaal succes. Sommige van Romère's films vormden een serie, met name als comedies en spreekwoorden...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 In 1942 geboren. En dit was uh, zijn eerste hele grote hit. Nog net geen nummer 1. Maar het 1969 Groek Dan a Feeling. Heeft. Uh, ja, weet ik zeker dat ik een heleboel luisterers daar een plezier mee doe. We gaan nog naar zo'n iemand toe. Die uh, ook uh, echt in de, in, de, in de harten van een heleboel dames heeft geleefd. En dit is Dave Barry. En hij heeft. Uh, ja, een hele. Ja.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 That worried look Upon your face You've got your troubles I've got my eyes She's found somebody else To take your place You've got your troubles I've got my eyes. But you have lost my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 You need some sympathy, well, so do I. You've got your trouble, I've got mine. She used to love me, that I know. troubles i've got mine you've got your troubles i've got mine You've got your troubles. Um, samen met Here Comes the Rainy Day Feeling. Ik hun grootste successen. Maar ze zijn het meest bekend geworden, dan, en dat weet je waarschijnlijk niet. Van het, uh, de, de muziek achter het Coca-Cola-spotje. Oh ja? Ah, dat is van de Fortunes. It's the okay. real thing. Ja, yeah. oké, okay, leuk.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 een nummer hit, een, een nummer 1. Het scoorde in de Billboard Hudson 100 1963 met dit nummer. Uh, zij zijn bij elkaar gekomen door een disjockey. Die was live in uitzingen en vroeg of mensen uh, voor de Amerikaanse uh, Kanker Society. Een eigen geschreven lied wilde zingen voor de microfoon. Zij hebben daarop gereageerd. Er is een plaat van gemaakt en dat is de nummer 1 geworden. En ze zijn al jaren uit elkaar. Maar soms komen ze nog een keertje bij elkaar om samen als Paul en Paula op een speciaal evenement. Op te treden, leuke muziek. Termolo's. een Britse groep uit de jaren 60 gaan we nu naar luisteren. En ze scoorde vanaf 1961 een Reeks Hits. En in 1963 kwam daar als eerste in Nederland een nummer 1 hit uit. Wij hebben voor u uitgezocht Silence is Golden, en dat is een hit uit 1967 en heeft nummer 1 gestaan in Engeland.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 Goed, het is iets anders, maar het is, blijft natuurlijk wel heel Lijkt erg wel lekker muziek, blanke, ja. toch? Ja, vind ja, vind ja, ik wel. ja, ja. La Bamba, jawel. Uh, van de Amerikaanse zanger van Mexicaanse afkomst Trini Lopez. Een hit van hem uit 1963. La Bamba! La ja. Bamba! Uiteraard uit Manchester en die hebben in het kielzog van de Beatles in 1963 en 1964 in hun eigen land heel veel hits gemaakt. Maar ook daarna in de Verenigde Staten grote hits gehad. In, in de Penelux uh, sloeg de groep niet echt aan en daarom hebben er veel mensen niet van gehoord. Volgende nummer, Jen en Dean. Een Amerikaans duo dat uh, bestond voordat de Beast Boys uh, bezig waren en zich een klein beetje met... met uh,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 By the way, way where'd you eat them? I met them at the candy store mm -hmm. Turn can around You get the picture? Yes, we see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 Goed, we gaan luisteren naar Oh Happy Day, Jan. Oké, okay, goed, Jan. Niks is minder waar. Het is Amerikaan. Hij trad op onder de naam Oliver. zijn tweede naam dus. En uh, u luisterde naar Good Morning Starshine. Een single uit de pop of rockmusical Hair. En ik heb net tegen de heren hier in de studio gezegd. We gaan binnenkort er op een wat meer aandacht eraan besteden. Want er is toch wel erg leuke muziek vandaan gekomen hoor. Lekkere muziek hoor. Ja, ja dit, dit was een hit in, in, in, in uh, de Billboard Hot 100. Uh, nummer 3 gestaan in uh, juli 1969 van Oliver.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 Muziek, hè? When a Man Loves a Woman. Ja, het, uh, het klokje van gehoorzaamheid, dat tikt alweer, uh, luisteraars. We gaan uh, zometeen uh, een laatste nummer voor u draaien. Misschien als er nog een beetje tijd over is, nog een klein stukje van een ander. Maar we gaan verder met uh, als laatste nummer. In principe met Marmalade op opla Oplada. En mochten er nog wat, wat, wat, uh, wat tijd over hebben. Dan kunnen we altijd nog even een klein stukje luisteren naar Edison Lighthouse. Met de hit Love Grows uit 1969. Ik dank u voor uw aandacht. Over twee weken zijn Daan Levens en ik er weer. Voor een volgende aflevering van Golden CFM. Graag gedaan. Op